Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel landen maken zich zorgen over de nieuwe coronavariant. De Omicron versie werd voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika. Dus op veel plekken zijn er voor de zekerheid extra maatregelen voor reizigers die daar vandaan komen... Japan gooit de grenzen vanaf morgen weer zo goed als dicht. Gisteren zeiden Marokko en Israël ook al dat ze dat zullen doen. En dat terwijl het nog maar weinig over die nieuwe soort bekend is, zegt deze viroloog. We weten dat hij um, uh, behoorlijk wat mutaties heeft in dat spike-eiwit. En dat spike-eiwit van het virus, ja, dat is om twee redenen belangrijk. Dat gebruikt namelijk het virus om onze cellen binnen te dringen. Dus daarom wordt gedacht dat hij misschien besmettelijker is. Maar waarom het ook heel erg belangrijk is, is omdat alle vaccins zijn gericht tegen dat spike-eiwit. Dus ja, als dat spike eiwit heel erg verandert, dan zou het kunnen zijn dat op een gegeven moment de vaccins niet meer goed werken. Dat betekent trouwens niet automatisch dat we door Omicron weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. De vaccinmakers hebben al gezegd dat ze de prikken binnen een paar maanden kunnen aanpassen. Het zou kunnen zijn dat je er minder ziek van wordt. De Belastingdienst heeft duizenden mensen in de financiële problemen gebracht door ze zonder bewijs op een fraudelijst te zetten. Als je erop stond kon je ineens je toeslagen verliezen en geen betalingsregeling meer krijgen. En als je er eenmaal op stond was het bijna onmogelijk om weer van de lijst af te komen, zegt NRC. Viviane Miedema is volgens de BBC de beste voetbalster ter wereld. De Britse omroep vroeg het aan luisteraars en volgers van over de hele wereld. En die kozen dus de spits van Arsenal en Oranje. Later vandaag kan ze nog een prijs winnen. Miedema is ook genomineerd voor de gouden bal. En op veel plekken werden er gisteravond weer maaltijdboxen ingepakt. Ook bij dit restaurant in Sittard. We terug van weg geweest. We dachten dat ze niet meer zouden komen. Dat ze niet meer zouden hoeven komen. Maar helaas uh, ja, zijn we genoodzaakt om uh, toch daar ook weer mee te starten. Om ons, uh boterham wel te kunnen blijven verdienen, ja. Want alles moet weer dicht om vijf uur. Dat is niet de enige maatregel die weer strenger is. Op scholen merken ze het vanaf vandaag ook weer. Scholieren in groep 6 en daarboven wordt gevraagd... om een mondkapje te dragen als ze over de gang lopen. Het weer kan glad zijn op de weg... door een combi van kou en hagel of natte sneeuw. Ook de rest van de dag wat winterse buien. Ook nog wat zon en een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files op de A7 van Heerenveen naar Horen. Daar heb je een kwartier vertraging op de afsluitdijk tussen Breesandijk en Den Oever. En op de A7 van Horen naar Zaanstad doe je er 10 minuten langer over... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Verder moet het verkeer nog rekening houden met lokale gladheid door winterse buien. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met Sneaklaas. Met Sneaklaas kreeg ik ook niks. Nee, van Sneaklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sneaklaas, die kan ik niet overtuigen. Mag die man niet. Met zijn schimmel.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 Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat. Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op daksten lachen? Ik vind het een raar stelletje, weet je dat?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 Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? in de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen. die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin, anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. Zou dus ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan ik je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeiigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het. Die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de Azenbach gestaan had. Ja. Wacht er man. niet. Kom in Spanje, zit er gek. Ja. Met mij in Sprejon, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Hij had een meid erop en een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Manknecht, maar dat was helemaal geen Pieter Manknecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen, die heb ik nog nooit op Pieter Manknecht gezien. ZFM I'm gonna take you ZFM. Zie FM. Liesje kreeg een mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond, maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. Toch ontschrok zich de tering, hapte Liesje in de been en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken en het bloed spoot in het hond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Bekman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... ...verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. FM Voor Zandvoort en de Regio Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Japan sluit morgen opnieuw grotendeels de grenzen voor buitenlanders... in een poging om de nieuwe omicron variant van het coronavirus... zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Het land was juist sinds kort weer open voor buitenlandse studenten en zakenreizigers. Ook veel andere landen nemen maatregelen vanwege de nieuwe variant. TNO start vandaag bij de Maasvlakte een test met een drijvend systeem met zonnepanelen. De onderzoekers verwachten dat dit soort drijvende zonnepanelen... vooral op de Noordzee een succes kunnen worden. En de merriam Webster, de Engelse versie van het woordenboek van Van Dalen, heeft vaccin uitgeroepen tot woord van het jaar. Dat woord kwam elke dag veel voorbij, zegt een redacteur tegen persbureau AP. Het weer nog af en toe zon, maar ook nog kans op een winterse bui. Het is vandaag 4 tot 8 graden. Hey, er wordt geklapt! Hé, hey, hey Jochem, er wordt geklapt! Hé? Hey, het is er! Ik wordt geklopt op de deur! Wacht even, ik kan je niet verstaan, sorry hoor. Zet die muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ah, laat maar zitten. Hé hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Ho, oh, wie komt daar kinderen? Ho, oh, wie komt daar kinderen? Ho, oh, wie komt daar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 Spank. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou, nou, dan ben ik eruit. Ik ken dit het of Dan is mijn broer. Hallo, mag ik iets nog zeggen? Nou mensen, we zijn met mij bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, Ik bedoel, ik word nou toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Coming it set me right And now it seems there's a nothing And nowadays nobody thinks about it. A way to ease the suffering I've learn from my mistakes Don't really need No clever words To understand what's in your face I know I've been living a simple life Really that's the main thing Nowadays nobody speaks about The way they feel about things I know I need something to set me right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 simple life and really that's the main thing nowadays nobody speaks about the way they feel about things i know i need to set me right and now it seems there's thing. and nowadays nobody thinks about a way to ease the suffering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 Mais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, papa outé, papa outé, papa outé, papa outé, papa outé, papa Quoi? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre, on sera tous pafpa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui?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 Dat que j'ai compté mes doigts Ik ben negatief fortuin. Als er straks biljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Als er straks biljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ik ben een walkman. En een dagboek met een slot. En een turbo op mijn het mijn naar meestal vang ik, ik Wil een computer. En een automaat. Stretch on. I'm some kind of hope. Got no more questions now. I want you to go. So break away. Hey. Let me talk to you for a minute. Shut up, shut up. I love the way you strike. Carry you already know.